Goedenavond, ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. Bij een Russische aanval op een supermarkt in het oosten van Oekraïne zijn ruim 50 doden gevallen. Onder de doden is ook een jongen van 6. Volgens Oekraïne sloeg een raket in op een supermarkt en ook nog op een café, zegt correspondent Geert Groot-Koerkamp. Dat gebeurde net op het moment dat daar heel veel mensen bij elkaar waren eh, na een uitvaart, die zaten nog na te praten. Eh, en daar zijn dus al die doden bij gevallen. Het is een dorp van iets van 300 inwoners, dus je kunt nagaan dat dit een enorme klap is. Er zijn ook minstens zeven mensen gewond geraakt. Dat is een van de dodelijkste aanvallen in Oekraïne van de afgelopen tijd. Er zijn meer kinderen en vrouwen dakloos dan gedacht. Dat blijkt uit een nieuwe manier om dak- en thuislozen te tellen. Er hebben bijvoorbeeld ook geteld door de NS en door scholen. Iemand die dakloos raakte is Nicky, die toen net een baby had. Ze viel letterlijk overal buiten de boot. Want je bent te goed om echt de, de, tot de doelgroep te behoren van de maatschappelijke opvang. Maar... Als alleenstaande moeder met één salaris kun je ook geen huis kopen of ook niet particulier huren. Ja, en ook reageerde ze ontelbaar keer op sociale huurwoningen, maar ze kwam er maar niet tussen. Uit de nieuwe telmanier blijkt dat bijna één op de drie volwassen dakloze vrouw is en bijna een kwart minderjarig. Door de nieuwe manier van tellen kunnen daklozen beter worden geholpen, zeggen experts. En alle rijexamens in Enschede zijn deze dagen van de baan. Het CBR heeft alles geschrapt door een stalkende ex-rijschoolhouder. De man volgt lesauto's en maakt daar filmopnames van. En daardoor voelen examenkandidaten en opleiders zich geïntimideerd. Deze rijleraren vinden het maar niks dat het CBR op slot gaat. Het is heel vervelend. klopt. Ja, ik vind uh, die situatie is natuurlijk zwaar kloten. Dit. Helemaal voor die kandidaat daar. Uh. En ik heb zometeen nog een kandidaat en morgen nog twee kandidaten En al die examens gaan in één keer niet door. Nou wil het CBR wel zorgen dat we wel sneller weer terugkrijgen. Maar, kom, maar dit mag dan wel een keer anders gaan. Hier ben ik uh, wel een beetje klaar mee. Ja, de man zegt dat die opnames maakten dat hij vindt dat grotere rijscholen worden voorgetrokken. Hij mocht van het CBR al eerder geen rijinstructeur meer zijn. Maandag gaan de examens weer verder in Enschede. Het weer, vanavond en vannacht is het droog. De komende dagen knapt het steeds weer verder op. Steeds meer zon en ook weer wat warmer. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 Amsterdam Den Haag een kwartiervertraging... tussen knooppunt De Hoek en Roelvaar en Zveen. En dat geldt ook voor de A44 Amsterdam Den Haag... tussen Kaagdorp en Oestgeest Noord. Dat laatste komt door een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu jouw keuze ZFM. ZFM. Here I'm sitting in the shade With nothing to hold on to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 Ja. Ja. ja. ja? Oh, ja, ja. Nee, ik, ik, ik, hoor, ik, ik hoor een microfoon en ik hoor mezelf eigenlijk heel erg uh, krakmikkig praten. Mag ik nou, zal eens even, even kijken hoor. of ik nou een, uh, een andere microfoon heb. Want die, ik, het ligt niet aan de microfoon, denk ik, ja. Goed, het, het, nou, dan doe ik het wel even zonder. We uh, zitten hier bij de, de Golf. Ja. Daar kom jij nooit eigenlijk, denk ik. Eigenlijk niet. Nee. <lacht> nee. Ik spreek met Jaap Koper, want die is mede-presentator <lacht> straks van het. Uh, het programma uh, over de sport. We ja. gaan het uh, twee uur lang uh, vanaf half acht over de sport hebben. Ja. Met uh, het sportcafé. Dat we een tijd uh, geleden op deze manier gedaan hebben. Zoiets. Uh, want, maar ja, kijk, ik zit normaal gesproken op dit uh, vaste Nee, kast, dat, tot, weet ik, ja, dan... dat weet ik ja. Jij hebt enorm veel uh, vast Ja, Natuurlijk. Met... Maar dat is, dat ja. is even, de, even terzijde. Maar goed. Uh, maar uh, ik ben wel sportverslaggever voor bijvoorbeeld de Zandvoerse krant. Dat weet ik ja. Omdat ja. ik uh, bijvoorbeeld uh, hier bij de buren... Ja. Een thuiswedstrijd moeten we. Dus. Overwinningen uh, gaat. Uh, nou, hoop ik dat <laughs> maar. Want uh, bij het laatste weekend was dat niet altijd. Dat ging helemaal goed he, bij Kastricum. Uh, nee, maar nee. goed, ze hebben de eerste wedstrijd met 5-1 gewonnen. Dus. Nee. Nou, dan zitten we meteen helemaal in de sport, en dat is leuk, ja. Want, mm -hmm. uh, maar we gaan het straks voornamelijk hebben over uh, de sport, uh, niet meer de sportnota, maar het is een sportakkoord 2.0. Ja. 2? Nee, hij, nou, hij heeft gewoon twee. Jij zegt twee punten. Maar hij heeft gewoon officieel sportakkoord ja, Het is het nieuwe, nieuwe sportakkoord eigenlijk. Ja. Nou ja, dat, uh, daar gaan we het uh, straks uitgebreid over hebben. Met uh, de mensen van Team sportzorg Sandvoort. Die hebben met de gemeente samen. En de clubs trouwens ook hebben daar aan meegewerkt. Uh, het sportakkoord gemaakt. Nou, daar gaan we straks veel dieper op in natuurlijk. Uh, uh, mensen kunnen ook meepraten straks. Uh, er worden vragen gesteld. We gaan praten met Nathalie Lindeboom over eenzaamheid en uh, wat je daartegen kunt doen. Sport is een mogelijkheid, hè? Sociale functie natuurlijk ook, uh, uh, Zeker, want nee, ik bedoel, uh, als we inderdaad bij de buren, bij de SW Zandvoort, is dat inderdaad een sociaal Ja, tuurlijk, nee, dat is duidelijk, ja. En ja. daar kan je dus... Er zitten ook vaak dezelfde mensen en die ja. zitten gezellig bij elkaar uh, uh, en uh, drinken een colaatje of een biertje, weet ik veel, maar... Ja, dat is gewoon een gezelligheidsuitje eigenlijk ook voor ze. Voor, de, Toch? voor, de, voor die mensen? Voor veel mensen, ja. Ja, nou ja, ze, er zijn gewoon mensen die het ook leuk vinden om zaterdagsmiddags ook te kijken. Nee, ik, ik, het is niet uh, alleen uh, bewegen, maar ook kijken. Klopt, als ik niet uh, met mijn dochter bij het hockey ben, dan ga ik ook wel eens kijken. Dat vind ik gewoon ja. leuk, weet je. En je ja. komt altijd weer bekenden tegen. Ja. Dus ik zou zeggen, mensen, kom eens een keer kijken. Dat is uh, passieve sportbeoefening, maar, ook, maar wel leuk. Maar ook vanavond, hè? Hoezo vanavond? We, nou, uh, sowieso uh, hebben we hier mensen uh, van de, de Sp Zandvoortse sport. Ja, dat uh, hoop ik. Ja, die komen, ja, anders dat wel een, gemeld. Dus, uh, dat er behoorlijk wat mensen erop afkomen. Ja, dat hoop ik ook. En anders kunt u altijd nog uh, langskomen bij, uh, bij de Junes. Bij de, in het in de, in de prachtige clubhuis van uh, de golfvereniging hier. Uh, het ziet er prachtig uit, mooi aangekleed. Uh, kerstversiering hangt al. Dus, uh kerstversiering? Ja. Uh, nou, een paar Volgens mij hangt het het hele jaar door, denk ik, als ik het zo kijk. Maar. Nah, het is een schitterend clubhuis, dus uh, we gaan hier een mooie avond van maken. Ja, en het is te hopen dat er veel mensen komen van de diverse sportverenigingen. Ja. Um, dat dat uh, zal uh, de komende tijd, uh, dus ja, komen, in, die, ja, komen of eigenlijk de komende half ja, uur, wel duidelijk worden. duidelijk worden. Maar we hebben natuurlijk ook nog het een en ander. Wat we aan muziek hebben staan. Uiteraard. En nu, ja, jij, omdat ik normaal gesproken ook tussen, tussen 7 en 10 dat radioprogramma op de donderdagavond doe. Denk ik om een beetje in een beetje, nog een beetje in die sfeer te blijven, hadden we net Ruud Houding. Nu een dame die heet Fleur Lyon. En die laten we nu eerst horen. Dat is. nummer dat heet Merkel. Ja, de man heet P. M. Bond. Mooi nummer hoor. Maar, ja. maar, denk... jij, maar, jij, maar, maar jij doet het ergens aan denken. Ja, ik, ik, ik, ik, ik hoor het intro. Ik denk, hé, hey, daar hebben we de Beatles, zeg, wat maar, leuk. Ja, als ik morgen ja, dat, dat, dat, dat de man in kwestie tegenkom. Ket, ket, ket, ket, ket, ja. ja, nee, goed, het zit helemaal <laughs> in mijn hoofd. <laughs> als, <Maar laughs> als ik maar... de man morgen tegenkom, dan zal ik het hem meteen ook even vragen. Ja, nee, dat nee, moet ik zeker is. even doen. Het komt trouwens van... een album wat hij morgen gaat uitbrengen, okay, dit is, is hagelnieuw, wat we hier ja, hebben ja. gehoord, dat heet The Battler. De dat... bat the... Battler? De Butler, De Battler. Met B-A-T-T-L-E-R, zo heet Maar goed, dat, uh, dat even tezijde, want uh, we hebben eventjes een half uurtje dat ik hier en daar wat dingetjes kan laten horen. Nee, prima. Ja, dat is, uh... Maar uh, we, we, we kijken eventjes in blijde afwachting van, nou, er komen toch wel nou, wat uh, mensen ja. binnenrollen. We zien De, zie de zie Teunen vasthouden binnenkomen, ja. dat is leuk. Ja. Bon S.V. Zandvoort uh, is... was ook al vertegenwoordigd. Ja, ja. Lascaré dus, uh, is al binnen. Ja, Lascaré is binnen, onze Ja. ja. Daar gaan we straks even mee praten. En, Over het uh, uh, Sportakkoord 2, hè Hans? Sportakkoord 2, ja. ja. ja. Dat, dat, je zou zeggen dat er ook een Sportakkoord 1 was, maar dat, dat is het niet. Oh, hij knikt van ja. De, hey, da, nee, dat was dat alleen, een... alleen een sportnota was, maar... Maar bijna hetzelfde. Hè. Dus, ja. uh, ah, goed. Nee, maar dat komt zo wel. En, ja. uh, want we gaan straks beginnen om half acht met. Uh, Kunnen we iets? Een klein gesprekje met Las Caray? Kunnen we er iets over vertellen van wat uh, de mensen. Nou ja, Las Carre, dat is vanaf half acht zo'n beetje. Hè. Vanaf dan half acht. Dan beginnen we. En ja. dan om acht uur, uh, dan wordt er hierin, uh, hier ja, in. Nee, de in ja, Junes wordt er een, nog een soort interactie met. Ja, we gaan, de eerst, u, ja, we gaan eerst uitleggen wat het sporttekort uh, ja. uh, inhoudt natuurlijk. Ja. En uh, aan de hand daarvan worden er een aantal stellingen inderdaad. Waar mensen op kunnen reageren die hier binnen zitten. Ja. Ja. En uh, dan gaan we ook uh, uh, vragen stellen aan wat mensen. En uh, nou goed, ik neem aan dat iedereen het sportekord in zijn hoofd weet, maar het is, uh, dat zijn, nou, wat zal zijn, uh, 15 avviers. Dus uh, ja. nee, maar goed, er staan heel interessante dingen in. En, uh, de, de, de bedoelingen zijn in ieder geval heel erg goed. Moeten we moeten kijken wat er uh, uiteindelijk van ja, terecht komt. Dus. Ja, nou ja, goed, maar we, dat is met alle nota's en rapporten. Toch? Alle nota's. Maar er is ook een nota die je moet betalen. Maar dat uh, ja, die moeten we niet hebben. Dat moeten we eigenlijk nee. niet hebben. Goed, we gaan uh, weer eventjes een stuk uh, muziek uh, laten horen. En uit de doos is dit uh, van vorige week. Want uh, deze dame hebben we vorige week in de studio uh, gehad. Bij ons in de Tolweg, Zijt Stijn. Zag je stansen bouw ik het ding. Verdient dat ben ik Je zet het voor me op en rijk Dans de wereld voorbij Vergeet soms om me heen te kijken Ik wil een beetje op je lijken Rustige nummers heb je uitgesteld. Ja, heel ja, mooi. Ja, ster Sterrenweldering is er. Nou, over enkele minuten beginnen we met het sportcafé. Met een interview met uh, wethouder Lascaré. Maar uh, nog eventjes uh, uh, wat anders. Uh, uh, het is natuurlijk een soort sportprogramma. Uh, voor degenen die willen weten wat Ajax aan het doen is, ze staan met 1-0 voor in, uh, in Griekenland. Nou, dat is natuurlijk heel leuk. Uh, Voordat we beginnen, heeft Jaap nog een belangrijke mededeling. Dat gaat hier over ja. het golf. Ja, dat gaat om het volgende. Want als mensen toevallig vanavond luisteren naar dit uh, programma. Ja, verhaal. Het programma over het Sportakkoord 2. Bij het roepen, want dat moet je dus hier doen als je bij de dunes binnenkomt. Uh, bij het roepen van het volgende woord bunker. Op vrijdag 6, zaterdag 7 en zondag 8 oktober. Dan uh, kost de Green v 17,5 euro in plaats van 25. Maar even één ding wat ik erbij moet zeggen... is dat als je dat doet op vrijdag 6 oktober... en je roept bunker... moet je ook de Green fee op 6 oktober inlossen. Dus het is niet zo dat je hier op vrijdag 6 oktober binnenkomt en zegt... Bunker. Bunker, en ik kom op 7 oktober. Dat mag niet. Dus het is, oh, het is op de dat, dag ja, ja, ja. dat je hier nou. binnenkomt en je, uh, en je roept het, Volk, dan moet je meteen. ook... komen nou duidelijk, spelen. ja. Nou, we gaan nog één plaatje draaien en daarna gaan we beginnen met het uh, sportcafé. Met een uh, gesprek met uh, wethouder Lascaux lascarre Hij is inmiddels binnen. Het is uh, lekker uh, druk geworden. Dus tot zo. Dat is een nummer van Thomas. Uh, hele goede muziek, uh, moet ik eerlijk zeggen. Het uh, Sportcafé, we gaan uh, beginnen. Iedereen van harte welkom. Ook de mensen van de sportvereniging in Zandvoort. Uh, leuk dat ze gekomen zijn. We zitten hier nu met uh, wethouder Lascarré. Uh, wethouder Sport, maar niet alleen van sport. Ook van toerisme, duurzaamheid, jeugd, onderwijs, natuur, publieke gezondheid. Uh, heb je nog wel ergens tijd voor, uh, verder ook niet? <laughs> Want het is een hele... Het is een hele uh, een grote uh, klus lijkt ja, het mij. Het is een, uh, een grote klus. Ja, ja. oké. Okay, nou, helemaal goed. Maar sport is een belangrijk onderdeel er natuurlijk van. Zeker. En uh, nou ja, We gaan praten vanavond over het Sanfordse sportakkoord. Uh, kun jij uh, vertellen hoe dat tot stand is gekomen? He heb jij veel uh, contact gehad met, uh, met uh, clubs? En... Uh, we zijn hier voor de kick-off van... Het... De kick-off, inderdaad. ...van sportakkoord 2. Uh, dat betekent dat er dus al een sportakkoord uh, lag. Ja, de, de uh, mensen van team sportschrubbers, ook uh, van harte welkom trouwens, en medeorganisator mede-organisator van deze avond, die zeiden dat er alleen een sportnota was. Nee, er is een sportnota, maar dat is eigenlijk, zullen we zeggen, intern gericht. Dat is een, een, een beleidstuk van de gemeente hoe, hoe wij over sporten denken en hoe we daarmee omgaan. Sportakkoord is iets... Um, Breders, breder en wat we met z'n allen afsluiten hè, het sportakkoord ze zegt eigenlijk we proberen met iedereen zo breed mogelijk uh, die iets met sport en bewegen doet uh, proberen we ja, dat sportakkoord af te sluiten en je te conformeren hè, met iedereen die dus iets met sport en bewegen doet om te zorgen dat we ons aan die, ja, die doelstellingen verbinden en dat we gaan zorgen dat mensen in beweging komen, dat mensen gaan sporten, dat sport verbindt. Uh, dat, het is volgens mij uh, deze week de uh, week van de eenzaamheid. Ja, nou, ja, Een week van de ontmoeting. Een uh, nou, ja. uh, uh, uh, uh, sport uh, helpt daar ook bij. Hè? Die zorgt voor, uh, zorgt voor sociale contacten, zorgt voor sociale Verbinding sociale vaardigheden. Voor jeugd is dat ontzettend van belang. Hè? Om gewoon met winst en tegenslag. En hoe ga je met elkaar om? En. Uh, groeps Hoe ga je nou met een groep om en hoe werk ik nou in mijn eentje, maar hoe werk ik ook met een groep samen? Dat komt allemaal in sport bij elkaar. Ja, uiteraard. Je bent nu uh, vanaf juni, ik, ik zeg juur, het is wel goed hè, het is wel, ja we, kennen uh, elkaar wel. ja, we kennen elkaar ook wel. <laughs> maar uh, je bent nu eh, vanaf juni vorig jaar bezig, hè? dus uh, nou, bijna anderhalf jaar. Ja. Toen jij begon aan deze klus, uh, wat kwam wat, wat je dan tegen op sportgebied? Want ik neem aan dat je, dat je daar... Uh, in het begin ook over gesproken hebt... met, met de clubs, et cetera. Kom jij dingen tegen... waarvan je dacht van... daar zit verbetering in of daar moet... Uh, snel iets aan gedaan worden? Nou ja, Volgens mij gaat het er ook ineens om... wat ik vind, maar wat, nee, okay, wat we maar met, met z'n allen vinden. Maar... wat we natuurlijk zien... Uh, uh, is dat we echt bevoorrecht zijn... met hmm. het Duintjesveld... wat we in Zandvoort hebben. Zeg is echt een unieke locatie... Uh, die ik niet ergens anders ken. Uh, we hebben een, een, een, een, een, een variëteit aan uh, sportverenigingen of uh, stichtingen uh, en dat we moeten wel behouden met elkaar. En je ziet toch wel hè, dat, dat de signalen zijn dat de uh, ledenaantallen uh, afnemen. Corona heeft natuurlijk ook niet eraan uh, geholpen. Dat de individualisering die we eigenlijk in de gehele samenleving zien, maar bij sport ook uh, uh, uh, zien en dat is wel waar we met z'n allen het gesprek over ja, uh, moeten ja. voeren. Hoe zorgen we gewoon hmm. dat we Zandvoort en omstreken, maar dat is dan een bijvangst hoe we Zandvoort in beweging hmm. en voornamelijk sociaal in beweging krijgen. Ja, nou, er zijn drie ambities hè, in dat sportakkoord. Uh, ik noem er een paar de randvoorwaarden voor sport te verbeteren. Om mee te beginnen. Uh, dat is een van de ambities, drie ambities in het sportakkoord. Hoe, hoe, zie je, hoe zie je dat voor je? Nou ja, dat staat, je, je kan het ook zeggen dat het, het fundament van sport in orde moet zijn. Dus je, je, je, je wens en aanbod moeten er zijn. Er moet de, de verenigingen moeten er zijn. waar de inwoners van Zandvoort behoefte aan hebben. Dus we moeten de juiste verenigingen hebben. En daarnaast moeten die verenigingen ook wel levensvatbaar zijn. Op de juiste manier ondersteund worden, en ook zorgen dat de faciliteiten, dus bijvoorbeeld ook de de de de, de gebouwen, de velden. Uh, de velden, er zijn die noodzakelijk ja. zijn. Dus de fundament moet echt eerst goed zijn voordat je naar die andere doelstellingen uh, kan. Ja, oké. Okay, dat is een grote met, bereik. met elkaar te, te maken, ja, ja, inderdaad. Een grote bereik. Een grote want, bereik. Uh, sporten er te weinig mensen in zandvoed? Nou, we hebben. Uh, toevallig, en dan zeg ik even uit mijn hoofd, vorige week het derde Duintjesveld overleg uh, mm -hmm. gehad. Dus we zijn al met een paar sportverenigingen specifiek op het Duintjesveld. Vanavond is, is natuurlijk breder, dat is echt Zandwoord-Breed. Uh, maar met een aantal verenigingen op het Duintjesveld zijn we al drie keer bij elkaar uh, geweest. Om te kijken hoe, hoe we daar uh, elkaar kunnen vinden. En daar is ook een presentatie uh, vorige week uh, geweest op basis van de. Uh, ...cijfers van NOC... Mm -hmm. ...hoeveel leden er nou... ...hoeveel, sorry, hoeveel inwoners er nou aan een vereniging... ...verbonden uh, zijn. En daar kwamen toch wel wat... ...verrassende conclusies... ...voor mij uh, uit. Eén, er wordt heel vaak uh, geroepen... ...de jeugd is niet lid van een vereniging... ...of sport niet. Nou, in vergelijking met... ...de landelijke cijfers... scoort onze jeugd gewoon... Uh, uh, uh, uh, ...goed. Goed, hè, ja, ja, uh, ja. Maar als je dan kijkt naar mijn leeftijd, 40 en iets hoger, daar zie je dat de, het aantal leden bij sportsclubs toch wel uh, wat naar beneden zakt. En als je kijkt hoeveel ja, inwoners er zijn van mijn leeftijdsgroep en hoeveel er dan lid zijn van een vereniging, ik denk dat daar nog wel slagen te ja, en, en, halen zijn. En de wat oudere mensen, zoals ik, zeg maar, uh, boven de 65. Want 26,7% van de standvoerders is boven de 65. Ouder dan 65 jaar. Landelijk is dat 20%. Ik dus, geloof je. Nou ja, helemaal. dat zijn cijfers die ook terug te vinden zijn op de gemeentelijke website. Maar dat betekent toch een grote groep. Een hele grote groep ouderen. Ja. Misschien staan ze allemaal s' met Nederland in beweging ook mee te doen. Hoor. Dat zou... Ook goed hè? Ja, dat is... je, je hoeft niet per se lid te zijn van een sportvereniging. Hè? Er zijn ook. En daar zijn we natuurlijk ook mee bezig. Dat sport in de buitenruimte. Dus gewoon dat in je buurt, in je wijken, dat je aan sporten kan doen. Dat het mooi zou zijn als je lid zou zijn van een vereniging. Omdat er ook een sociale aspect aan zit. Maar als je gewoon individueel aan bewegen doet. Hardlopen kan natuurlijk in onze omgeving Tuurlijk. perfect. Ja. Strand, duidelijk ja, ga je gang. Ja, en allerlei sportattributen die bijvoorbeeld op de boulevard gezet kunnen worden. Ja. Uh, zou dat niet meer moeten gebeuren? Dat, uh, dat moet ook zeker meer gebeuren. En dat is ook een, een belangrijk punt in het coalitie-programma. Ja, he? ja, daar akkoord. zijn we ook mee bezig. Misschien hebben jullie ook uh, kunnen zien in de, in de media laatst. Want daar hebben we ook een uh, heel duur wordt participatie over gestart. Dat we een bootcamptuin in Zandvoort hm. willen uh, plaatsen. Uh, ja Dat zijn wel van die formele trajecten... met omgevingsvergunningen en dat soort dingen... waar je doorheen moet, maar ja, daar zijn we wel mee bezig. ja Een ander punt uit dat coalitieakkoord... u noemde het net al... is dat uh, we gaan onderzoek doen... En beter gebruiken en waar nodig verbeteren... van sportmogelijkheden en sportaccommodaties. Dit kan bijvoorbeeld met de Omni-vereniging... bij het Met een fitnesscentrum, een sportschool... fysiotherapeut. Dat is, uh, zijn jullie daarmee bezig of niet? Is daar gemeente daarmee bezig of niet? Nou ja, daar... Dat is een onderwerp van gesprek in die drie bijeenkomsten ja, van het ja. Duintjesveld overleg geweest. Van hoe kunnen we nou, hoe kunnen de verenigingen en wij als gemeente meer met elkaar samenwerken? Ja. Uh, en dan hebben we korte termijn doelen en lange termijn. Ja. We hebben eerst ervoor gekozen om nu met de korte termijn doelen te werken. Dus hoe, gewoon hoe kan je dag, dagelijks nu uh -huh. al met, met, met elkaar samenwerken? Misschien de faciliteiten van elkaar uh, gebruiken. Is dus toch een tekort aan Vrijwilligers. Hè, dus dat is ook een punt. Hè? De ja, dat is het, het belangrijkste bij ja. punt bij de verenigingen, uh, ja. waar ze natuurlijk te maken mee uh, hebben, is tekort aan vrijwilligers. En het ja. tekort aan leden. Maar het een heeft ook te maken met het ander, natuurlijk. natuurlijk dus, ja. Als jij geen trainingen kan geven, dan komen er leden ook niet. Dan komen ja. er ook geen leden. Nee, nee, nee, nee. Als er geen leden zijn, dan kan je ook geen trainingen geven. Nee. Dus dat is ja. een beetje van dat ander. Maar, in het duintjesveld... overleggen wat we gehad, gehad hebben... Zijn we, uh, uh, zijn we wel aan het kijken... hoe kunnen we gewoon samenwerken met elkaar? Mm -hmm. En misschien is... een omnivereniging... Dat is heel ver, ver weg, maar daar gaat het niet om. Hè. Misschien moet je eerder een stapje terug doen en zeggen we gaan naar één gebouw met verschillende verenigingen. Maar dat is nog wel even een, een stip heel ver op de horizon. Ja, ja. Hoe kunnen we nu met alle gebouwen die hier zijn en alle faciliteiten die er nu zijn, hoe kunnen we daar optimaal met z'n allen gewoon gebruik van ja. Sociale veiligheid en integriteit, dat wordt ook genoemd in dat sportakkoord. Hoe staat het daarmee in, in Zandvoort? Hoor je daar wel eens wat over dat het sociaal onveilig zou zijn? Of? Ja, dat gaat in het, in het, het, het, het landelijke sportakkoord. En hier, hier ook over uh, voornamelijk wat er binnen de clubs qua veiligheid uh, ja. uh, uh, gebeurt. Met kader mm -hmm. en, en dat soort uh, dingen. Ik heb daar in die anderhalf jaar dat ik hier uh, gezeten heb, heb ik daar niks concreets... Uh, mm -hmm. Negatief zo over worden. Nee, nee, oké. Okay. We hebben ook een uh, soort pas, hè, waardoor uh, kinderen, uh, ja. zeg maar, uh, goedkoper, tenminste hun auto's is nog goedkoper, een kind op sport kunnen doen. Uh, Werkt werk dat goed? Wordt daar veel gebruik van gemaakt? Zo ja, daar weet? wordt veel van ge uh, gebruik van gemaakt en wij als gemeente promoten dat mm -hmm. ook actief. Um, um, dus ik weet ook dat echt scholen daarmee bezig mm -hmm. zijn, want die, die, die hebben natuurlijk de Antennes, bij de jeugd van, ja. nou, je weet precies waar wat, wat speelt. Hè? Dus die, ook scholen, dat is echt wel belangrijk, uh, spelen ook wel een, een hele belangrijke rol bij, bij dat sportakkoord. Ja, ja. Nou, dat geloof ik graag, want je hoorde wel dus het bij. Het is niet alleen sportverenigingen, maar het is nee. e echt, echt sociaal breed. Echt breed scholen. Ja, nou goed, de ledenwerving wordt genoemd. We gaan er straks dieper op in. op, de, op uh, wat er allemaal in, die, in dat sportakkoord staat. Uh, en de gemeente is een belangrijke partner, natuurlijk. Hè. Uh, dan gaat het niet alleen om geld. maar uh, ook ondersteuning, wellicht van, van, op andere punten. Of ja, niet? de gemeente is een partner. Ja. Ik, ik wil niet zeggen dat wij een belangrijke partner zijn. Uh -huh. uh, want de juiste kracht van het sportakkoord is. Dat we het met z'n allen doen. En uh, uh, dat ieder zijn eigen expertise uh, heeft. Bringt, ja. En sommigen zitten dat op sportgebied. Uh, en bij de gemeente zit dat misschien op een coördinatiegebied. Uh -huh. Faciliterend uh, gebied. Uh, maar uh, dus, ja, ik wil aangeven dat het echt is... Het sportakkoord is echt van ons allen. Ja, dus, ja. En daar maakt de gemeente een onderdeel van uit. Ja, maar ja, goed. Het onderhoud van, van de sportaccommodaties, aanleg van velden en zo. Daar komt natuurlijk de ja. gemeente wel bij om. Nee, te zeker. En dat is dus, dus de expertise die bij de gemeente ligt. Ja, want ja. Uh, ja, zo'n hockeyveld, een waterveld, uh, wat het zal zijn, 4,5 ton zoiets heb ik wel eens gehoord. Dat zijn topbedragen. <laughs> uh, ja, nou ja, daar schrik je van misschien, maar het is wel zo. Maar uh, ja, de, de, daar is de gemeente natuurlijk een belangrijke partner in. En uh, uh, wat verwacht je nou van dat sport, sportakkoord? Uh, als je even naar de toekomst kijkt. Nee, we gaan een kick-off. Dus we gaan nu. Door me met uh, het Sportakkoord 2.0 uh, of 2. Of ik hoop dat nog meer verenigingen of andere sociale organisaties, uh, maar ook commercieel, als het, als het zich aansluiten. Dat we echt in, in, in Zandvoort gewoon dat sport en, en bewegen kunnen ja. stimuleren. Wat denk ik ook, want Zandvoort is natuurlijk ook wel een toeristisch dorp. Uh, dus het is niet alleen voor onze inwoners, maar ook voor de, de, de, de, de bezoekers van Zandvoort merken we dat sport echt een heel belangrijk onderdeel uh, ja. is. Hè. We willen ook een jaar rond sportief dorp zijn. Dus ik denk dat het, dat, dat twee mooie aspecten zijn die in Zandvoort bij elkaar uh, hmm. kunnen komen. Uh, en er zal echt wel een sportakkoord 3 en een sportakkoord vier uh, uh, komen. Want we moeten ook... Uh, in jouw termijn? Uh, uh, leren. Nee, niet in mijn uh, termijn. Uh, want je moet iets gaan doen. Um, en daar moet je van leren. Mm. En na een aantal jaar moet je bij elkaar gaan zitten. En zeggen: Nou, misschien dat kan beter. moeten we wat accenten ja. wijzigen. Hè? Want ook, ook de jeugd verandert en de ouderen veranderen. Uh, dus ik denk dat. Uh, uh, zonder dat als ik het roep dat dat gelijk vastlegt. maar dat we misschien over vier jaar weer eens bij elkaar moeten gaan zitten. Dan hoop ik dat ik nog steeds wethouder ben. Uh, en dat we dan een sportakkoord 3 en 4, want het gaat er duizend, en, en ik heb het al hond, honderd keer gezegd, en ik blijf het zeggen dat we het met z'n allen uh, doen. Oké, okay, dankjewel. We gaan straks aftrappen met het sportakkoord, maar dat is pas later in deze uitzending. We gaan zo praten met Joost Groenewegen van het team Sportservice over de inhoud van, uh, van het sportakkoord en om wat accenten te leggen. Dus maar we gaan eerst nog even een muziekje draaien. we gaan verder na het gesprek met Lars Reden, onze wethouder gaan we verder met het programma van het sportcafé, we zitten natuurlijk in uh, bij de dunes, bij het golf uh, prachtige mooie locatie uh, en gelukkig uh, zijn er wat mensen op afgekomen heel fijn dat jullie er zijn Um, goed, we gaan praten over uh, dat sportakkoord uh, met Joost uh, Groenewegen. Hij is van uh, team Sportsteren van Stolvoort. Welkom, Joost. Klopt. Um, goed, de maatschappij ontwikkelt zich voortdurend. Hè. De, daarom vinden gemeenten het belangrijk dat er een uh, update komt van dat sportakkoord. En uh, er zijn landelijk een paar afspraken gemaakt. Dus die, die, die moeten er sowieso in neem ik aan. Uh, die, die, die wij voor ons lokale sportakkoord uh, concreet hebben gemaakt. Dat klopt hè. Ja. En uh, nou ja, zo kun je aansluiten bij de behoefte van de inwoners van Zandvoort. Hoe, uh, hoe hebben jullie het aangepakt? Uh, wij zijn uh, gestart uh, met het uh, aanstellen van een soort uh, procesbegeleider. En uh, volgens een aantal stappen zijn we uh, aan de slag gegaan met een inventarisatie. En uh, dat was belangrijk om daar zoveel mogelijk partijen bij te betrekken. Dus we hebben gekeken naar het onderwijs, naar maatschappelijke, uh, naar maatschappelijke organisaties. Dus niet alleen sportclubs? Nee, en, en nee. de sportclubs uh, ook. Die zijn ja, daar ook bij ja. betrokken. En uh, door middel van een uh, online uh, vragenlijst uh, zijn we gaan inventariseren... om te kijken welke speerpunten die vereniging nou het belangrijkste... om uh, in het nieuwe sportakkoord mee aan de slag te gaan. Huh. En... Uh, we hebben ze tegelijkertijd ook gevraagd om vervolgens willen jullie meedenken uh, of zitting nemen in de, in de kerngroep. En dat is gelukt. We hebben een nieuwe, nieuwe kerngroep. Um, en daar zitten breed vertegenwoordigd... Uh, mensen van de GGD, van het onderwijs... Uh, vanuit sport... Uh, de gemeente, wij... We zitten... Pluspunt. Uh, pluspunt inderdaad ja. zit daar ook uh, bij. Ja. En met elkaar uh, willen uh -huh. we het sporttekort gaan uitrollen in, uh, in Zandvoort. Ja, ja. Dus uh, dat, uh, dat, is, dat loopt op zich uh, goed, hè? Dan ja, kun we zijn uh -huh. al voor een kennismaking uh, bij elkaar gekomen. Uh -huh. En uh, nou, na deze avond... Uh, dan is is de aftrap en dan willen we snel met elkaar om tafel ja, invulling ja, ja. te geven. Ja. En waar, waar richt dit sportakkoord zich nou op? Nou, er zijn drie ambities die al eerder mm -hmm, ook ja. even naar voren kwamen. Dat is onder andere het fundament, mm -hmm. het bereik en de betekenis van sport... En ja, de basis rondom het fundament, dat is belangrijk, dat er is dat er bestuur is, dat er organisatie is, dat er mensen en materialen zijn. Maar ook het bereik. We willen juist ook doelgroepen bereiken die op dit moment niet zoveel sporten. Hoe kunnen we die op een laagdrempelige manier bereiken? En de betekenis, naast dat je de sport beoefent, kan sport ook een goede betekenis hebben in de vorm van... Tegengaan van eenzaamheid. Uh, of bijvoorbeeld werken aan je gezondheid. Hmm, maar dat, dat gebeurt natuurlijk wel veel bij Pluspunt ook. Hè? Die organiseren gewoon een heleboel uh, activiteiten waarin het bewegen centraal staat. En, en, en het contact tussen de mensen onderling. Hè? Ja, en dat is ook heel waardevol. En dat is ook belangrijk dat dat, er, dat, er, dat is en ja, blijft. Ja, dat kan ik me voorstellen. En uh, wat kunnen de inwoners uit Zandvoort hier nou uh, mee, mee? En, en organisaties? Wat, wat kunnen ze hier nou met dat sportakkoord? Uh? Nou, dat is een goede vraag. Want uh, uh, ik denk dat uh, uh, het sportakkoord ligt. Er, maar we hebben uh, naast het kernteam gewoon heel Zandvoort nodig. Om met goede ideeën te komen. Mm -hmm. En die ideeën kunnen ze dan uh, indienen. Uh, die houden we dan... ...langs uh, de ambities en uh, de, de ideeën die we daarvoor hebben. Uh, en dan uh, kunnen we met elkaar bepalen. En dat is dan het kernteam van... Hey, ...dit sluit heel mooi aan op het sportakkoord van Zandvoort. Uh, en dat in, initiatief ondersteunen wij. Hoe kunnen, hoe kunnen mensen dat sportakkoord inzien? Kunnen ze dat lezen ergens? Dat... dat komt op de website komt te, te staan. Op ja. de website van? Van Teamsportservice. Uh... En hoe heet die website? www.teamsportservice.nl Oh, dat is niet zo moeilijk. Ja. Nee, nee, dat is prima. Slash antwoorden. Dus, maar daar, daar kunnen mensen dat helemaal nakijken wat, ja. wat er allemaal in staat. Uh, goed, de, de, die speerpunten heb je uh, genoemd, hè? Die, uh, Dan heb je ook nog clubondersteuning. Daar gaan we het straks uh, verder over hebben. Ja. Uh, ledenwerving was ook een bekende. Uh, daar zitten jullie ook achter. Wat, wat doen jullie daarmee? Nou, er zijn uh, bijvoorbeeld initiatieven vanuit de bonden of uh, we hebben bijvoorbeeld uh, zelf hebben we uh, interventies die we samen met de uh, clubs kunnen aangaan om zo uh, bijvoorbeeld uh, te werken aan uh, nieuwe leden. Mm -hmm. uh, en dat kan zijn het sportaanbod, maar dat kan ook bijvoorbeeld zijn een uh, initiatief als meer vrijwilligers in korte tijd. Ja. En het versterken van die clubondersteuning, waar we het zo direct met je collega over gaan hebben. Wat zijn jullie nog meer tegengekomen bij de andere organisaties? Waren daar nou zaken waar jullie dachten dat we daar niet aan gedacht hebben? Hoe bedoel je? Nou ja, jullie zijn bezig over het akkoord. En heb je het in je hoofd hoe je dat ongeveer gaat doen. Maar zijn er nou bepaalde organisaties in Zandvoer die inbreng hebben? ...gehad waarvan je dacht van nou dat, dat is wel heel goed dat ze daar op die manier over nadenken. Ja, nou door middel van die online vragenlijst die we hebben gebruikt. Oh, jullie benoven, ja, ja. ja. daar konden alle mensen konden hun speerpunten en hun uh, ideeën konden ze daarin ingeven... In ...hoe het sporttekort uit moest komen ja, de belangstelling daarvoor was, was goed Ja, te was, was goed, Ja, ja. ja. Dus jullie hebben daar wel veel aan gehad om, uh, om dat verder in te vullen. Ja, daar, daarbij konden we dit sporttekort schrijven. Ja, met, ja. Uh, met hoeveel mensen werken jullie bij het team Sportservice? Op dit moment zijn we met vier mensen, vier mensen. Uh, in het team. Ja. Alleen voor Zandvoort? Uh, alleen voor Zandvoort, ja. Uh, ja, ja dat dat is toch een aardige groep. Dat is een, een leuk clubje, ja, zeker. Ja, zeker. Wat doe jij zelf? Uh, want jullie hebben allemaal al bepaalde taken waarschijnlijk, hè? Ja, ik uh, vervul twee rollen. Ik ben uh, regiocoördinator van, uh, van het team in Zandvoort. Dus ik uh, uh, ja, ben samen met het team verantwoordelijk voor onze opdracht. Ja. Uh, en daarnaast ben ik ook uh, JOC-regisseur. En JOC uh, staat voor een gezonde leefomgeving voor de, voor de jeugd. En uh, met uh, ja, publiek en uh, private organisaties... proberen we de leefomgeving van de jeugd gezonder te maken. Ja. Zodat zij daarin uh, ja, opgroeien... Uh, en we werken naar de gezonde generatie. Ja, zijn er ook veel, heel veel grote slagen te maken? Of? Uh, de, nou, er is, zijn wel wat slagen zijn er, zijn er te maken. Uh, bij Jok heb je een aantal thema's. Bijvoorbeeld water drinken, mm -hmm. uh, groente en fruit. Uh, we werken aan uh, bewegen. En uh, ook een thema is slaap. Nou, we, we hebben gemerkt uh, bij de start van Jok dat... Uh, um, dat veel kinderen bijvoorbeeld minder water drinken en zoethoudende drankjes gebruik maken. Mm -hmm. En daar focussen we ons nu op dit moment op. Dus, maar dan ben ik ook veel samen met scholen waarschijnlijk, of niet? Ja. We als je hebben... kinderen wil bereiken, dan, dan, zou, dan zijn scholen natuurlijk als eerste... Ja, we zijn heel blij met het contact wat we met de scholen hebben. Want uh -huh. juist in die omleef, leefomgeving uh, kunnen we de kinderen bereiken... Uh, ja, van het basisonderwijs, waar vooral die stijging te zien is. Uh -huh. en maar, maar bijvoorbeeld speeltuikjes, dat, dat is ook bewegen in de wijken natuurlijk. Ja. Daar gaan jullie ook over, nou, daar gaan jullie niet over. Maar... Daar gaan we niet over, maar daar kunnen we wel over meedenken... Uh -huh. uh, John heeft het thema gratis bewegen. Ja. En dan gaan we graag uh, in gesprek over... Uh, bijvoorbeeld uh, hoe je uh, op een gratis uh, beweegvormen kan vinden. En dat kan zijn in de wijk, maar op de speeltuinen. Maar ook in de beweegvindende omgeving. Dus de beweging ja. waar, waar ze al buiten zijn. We hebben de sportvoorziening in de openbare ruimte. Ja. Waar we dit al over hadden met, met Las Carré. Uh, mooie uh, dingen op de boulevard. Waar je, uh, je op, aan op kan trekken. noem maar wat. Uh, met tegen de ondergaande zon is het natuurlijk fantastisch... Uh. Ja, hier heb je een hele mooie ja, plek om even buiten ja. te sporten. Ja, ja, ja, absoluut. We gaan uh, naar het nieuws van 8 uur. En uh, we gaan een beetje afsluiten. Want anders worden we er uh, gewoon uitgekegeld. Hm. door het nieuws van het ANP. Die zijn heel streng. Ja, toch hè? Inderdaad, want ja. zij hebben ook een tijdcontrole. Ja, zij hebben ook een tijdcontrole. En uh, nou ja, Jaap heeft op dit op uh, tijd, dit tijdslot heeft hij zijn eigen programma nogmaals gesproken. Ja, dat, op maakt <laughs> dat maakt niet uit. Dat maakt niet uit. Maar uh, daar hebben we hebben net al een paar prachtige nummers gehoord. Misschien horen we zo nog wel een paar. Misschien. Uh, we gaan afsluiten. We gaan straks naar het uh, uh, tweede deel van uh, Sportakkoord. En uh, deze uitzending. Dankjewel. Yeah, MUZIEK She's keeping you on your toes, and she's perfectly focused. She's lost in the moment. Ooh. Put it all on ya